Van 8 uur. Dit is dooral negens met het NOS-journaal. De overheid moet de veiligheid van inwoners voorop zetten bij de gaswinning in Groningen. Dat stelt de Nationale Ombudsman in een zespuntenplan dat vandaag wordt gepresenteerd. Ook pleit hij voor een ruimhartige regeling voor schadevergoeding en wil hij meer transparantie bij de regering. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zei vorige week dat de relatie tussen de inwoners van het aardbevingsgebied en de overheid tot een dieptepunt is gedaald. De ombudsman vindt dat de overheid er alles aan moet doen om dat vertrouwen te herstellen. Vluchtelingen die via de Balkan naar Noord-Europa proberen te reizen krijgen vaak te maken met geweld en intimidatie, staat in een rapport van Oxfam. De hulporganisatie kreeg meldingen van misstanden uit Bulgarije, Servië, Hongarije, Kroatië en Macedonië. Zo werd een Afghaan drie dagen opgesloten in een kooi zonder eten, ook werden migranten beroofd of buiten in de vrieskou gedumpt. Bedrijven als Shell en Tata Steel nemen vrijwillig maatregelen... om extra energie te besparen. Zo gaat Shell in Pernis restwarmte gebruiken om stadswijken te verwarmen. Minister Kamp had gedreigd met een wettelijke ingreep... als de bedrijven niet voldoen aan de afspraken uit het energieakkoord. Als de bedrijven hun doelstellingen niet halen, betalen ze een boete. President Trump heeft de gifgasaanval van dinsdag in Noordwest-Syrië... scherp veroordeeld en sprak van een gruwelijke daad... die niet kan worden getolereerd... Hoe Amerika erop zal reageren, zei Trump er niet bij. De Amerikaanse VN-ambassadeur dreigde gisteren... met een eenzijdig ingrijpen in Syrië, maar daar zei Trump niets over. De leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, spreekt tegen... dat Rohingya in haar land het slachtoffer zijn van etnische zuiveringen. In een interview met de BBC noemt ze die term te sterk. Wel erkent ze dat er problemen zijn in het gebied waar de moslimminderheid zit leger wordt ervan beschuldigd, Rohingya te martelen, verkrachten en vermoorden. Zo'n 70.000 van hen zouden zijn gevlucht naar Bangladesh. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag ook wat zon. Het wordt een graad of 10. Vanaf morgen steeds wat zachter. En in het weekend meer zon. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Hotel Hoogland. Het is geen grap, maar het is vandaag zaterdag 1 april. Ja ja. Wij hebben vandaag uh, techniek in handen van Casper Geurensen, de redactie. Deze week was van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik eindredactie van Gerry Rutte. En Gerry Rutte die heeft ook uh, de koffie samen met uh, Gert van Kuik. Wij zijn, zoals ik al gezegd heb, in Hotel Hoogland en naast mij zit uh, Pieter Joustra. En u hoort natuurlijk de stem van Irene de Jager. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan wij doen vandaag? We beginnen met uh, Gerard Scholten. Die is al bij ons komen zitten en die gaat uh, de eerste twee blokjes met ons praten over hoe het er allemaal voor staat in de natuur. Het was ook wel leuk om even naar de muziek te luisteren: ja. twee re-bruine ogen. Ja. En de ouderen weten dat de van tussen. Ja, ja dat <laughs> Goed. Eh, Gerard daar gaan we uitgebreid mee praten. Want er is natuurlijk van alles aan de hand. Eh, de natuur ontwaakt en dat hoor je duidelijk. Eerst even de... En vervolgens krijgen we Wim Hildering. Eh, Paul Olerslaag is Nelleke van Want die gaan praten over het naaikamertje. Ja. Dus een uitvoering die volgende week vrijdag en zaterdag plaatsvindt. Ja, precies. Dan hebben we even een kleine pauze. En dan komt daarna wethouder Michel Debers praten... over de vervolgstappen van de ontwikkelingen van het bad. Nou, ik heb net even een klein dingetje gezien. Daarvan wat een voorstel is, dat ziet er werkelijk prachtig uit. Ja. En vervolgens krijgen we Leo Miezebeek. Die heeft een uh, voorstel ingediend bij het college van BNW... over de bouwontwikkeling van het Raadhuisplein. En wat het gevolg heeft voor de ijsbaan. En wat de mogelijkheden zijn. En dan zal Theo van der Laan even aanschuiven... als eigenaar van de HEMA... en als initiatiefnemer van de nieuwbouw op het Raadhuisplein. Dan komt daarna Hans Rijmers praten over de jazz in Zandvoort vanmorgen... met Francesca Tandooij. En een maar... mooie vrouw is dat. Ja, is dat zo? Ja, is dat zo. Ik heb geen verstand van mooie vrouwen. Alleen van mooie mannen. Maar goed, we gaan nu praten over uh, de natuur. Goedemorgen ja, Gerard, wat nou, fijn dat, dat, dat je er bent. bent. Ik heb je net verteld dat je fans hebt. Dat ja, er mensen zijn die ja. zitten te luisteren, speciaal naar jou. Nou, de, nou dat is toch prettig ja, om te horen. Gelukkig heb ik weer een heleboel te vertellen. Want ja. inderdaad, het is net wat jullie zeggen, de natuur ontwaakt. Ja. Het is ongelooflijk hoe hard het nu gaat. He. Jeetje, Mina, de warme temperaturen, een beetje regen erbij. Dus uh, ja, het springt allemaal de grond uit. En uh, vlinders zien we weer vliegen. Niet zo heel veel nog. Maar, maar, maar We hebben ook niet veel plantjes meer in de duim, maar ze zijn er weer. Maar Gerard, als je, ik weet niet of je met je ramen open slaapt. Ja. Ik wel, maar dan om half zes dan word je wakker gemaakt door een concert van vogels. Ja, geweldig. Eh, het, ja. Is, het is ongelooflijk. Dat ja. is omdat jij in een bepaalde buurt woont, want <laughs> de, Ik moet je eerlijk zeggen, ja, ik woon bij het strand en de, daar, daar, zijn, daar zijn ze niet zo. Ja, de meeuwingen. <laughs> ik ik ja. weet niet wat voor soort vogels het zijn het lijken we allemaal nachtegaalen en dergelijke. Ja. Nou, het is een lawaai. Mooi lawaai. Ik weet het precies. Want uh, ik, ik, ik, kwart voor vijf ongeveer ja, dat, he, begin, ja, begint, begint het, het zo'n beetje. Als je je raam open hebt, uh, ja. dat zijn de merels. Oh, die beginnen vol. echt. Die weten al van tevoren, van tevoren een paar uur van tevoren, voordat de zon opkomt. beginnen die al te zingen. En de merel staat altijd nog nummer één van de, de populairste vogel van Nederland. He, ja. Na de nachtegaal. Hij zingt ook enorm Mooi en ja, uitrachtig. En een hard dat, ja. En ja. Nou, je wilt of niet, je hebt geen wekker meer nodig. Nee, nee, geweldig is die. Uh, ja, dus de meren. Want de nachtegaal die moet nog komen. Okay. Uh, Daar kunnen we elk moment verwachten. Dat Want die, waar komt die vandaan? Nou, die komt vanaf de Sahara. ergens. Uh, dus dat is 6000 kilometer. moet hij deze kant op vliegen. Uh, en dan gaan de mannen, de mannen gaan voorop. De mannen nachtegalen. En ja, dat is meestal, wordt het gemeld zo. Tussen uh, 5 en 15 april. Dat, dat ze aankomen. Dus dat kan elk moment... Ik ben benieuwd wie de eerste nachtegaal weer meldt bij ons. Dat is wel te spannend. Ja. Net, dit als het Eerste Dam hebt... Gaan kan die mannetjes dan op zoek naar een plekje om te nestelen? Gaan ja. die alvast beginnen met het maken van de nesten? Ja. ja, bijvoorbeeld... En wij hebben hier dan geluk in Zandvoort. Want als je bij, bij de Zandvoortsalaan binnenkomt... Je gaat de brug over. En daar heb je op een gegeven moment het kanaal. De, als je de brug rechtdoor loopt... Dan heb je het Van der Vlietkanaal. En dat is juist een nachtegale plekje. Het is wel wat laatste jaren... Wat minder geworden, want er uh, is veel weggevreten door de herten, ook onderbegroeiing. En daar houden nachtegalen juist van. van. Tussen de brandnetels liggen ze hun nesten op de grond. Maken. Ja, tussen ja. de duindorens. Maar is dat niet een beetje link met, met vossen en zo? Als ze ja. zo laag een uh, nest maken. Ja, maar daarom doen ze het ook juist tussen die duindorens. Daar nou, ze, ze die vossen bij niet bij kunnen. Nee, het en, is nou. en, en, dus een rommelig nestje, een beetje. Uh, met groene eitjes, dus een goede schutkleur. En uh, dus, dus ook marterachtige van die eieren natuurlijk. En inderdaad de vorst en andere roofvogels. Maar hij probeert het zo goed mogelijk te verstoppen. Maar omdat er zoveel weggevreten is door die, door die, door die herten. Zijn er gewoon minder nacht te halen. Maar ja, daar zijn we mee bezig natuurlijk. Dat, hij uh, wordt aan gewerkt. Ja, het wordt... seizoen van uh, het, zeg maar het, uh, nou, het verminderen van de herten. Dat is dus per vandaag afgelopen. Ja, dat is uh, het einde van het schietseizoen. Om ja, het maar zo 1 april te is dat gestopt. En, uh, of we waren al eerder gestopt. Hoor, want uh, nou ja, ze zaten ook uh, geen met aan het uh, getal wat ze graag uh, wilden bereiken. En uh, nou, het lijkt erop dat het wel zin heeft gehad. Uh, welk, getal ja. is, welk getal is dat, uh, nou, ze, ze, ze, ze Ongeveer 1200 dam het, uh, zijn er uh, geschoten zo afgelopen, uh, afgelopen jaar, he, moet je eigenlijk zeggen. Dus, dus uh, dat is dan 1 november begonnen tot uh, nou, zeg maar 1 april. Maar ze komen op steeds meer plekken in het dorp. Ik bedoel, ze komen steeds dichterbij, laat ik het zo ja, zeggen. Want ja. Alfredo van de oude Fontanella, zeg maar. Die had een filmpje gemaakt bij de Passage. Daar liepen ze dus onder de Passage door. Ja, ze, nou, ze zijn... En op het strand en in Noord ook, waar ze ja. eigenlijk normaal niet kwamen. Daar maar, zie je ook keutels liggen. Die maar Geert, er zijn nee. er 1200 afgeschoten. Ja. Hoeveel zijn erbij gekomen? Nou, het, maar het is niet alleen het afschieten. Het is ook, er zijn er ongeveer 300 uh, tot, tot, tot 400 damherten verhongerd. Daarom is het ook niet voor niks natuurlijk? Er zijn er gewoon veel te veel. Ja. Dat hebben een hele hoop wandelaars zien dat ook wel. En vooral in de, in de weekenden, als ze dan met gezinnen gaan wandelen, en omdat je bij ons mag struinen, gaan ze van de paden af. Ja, dan vind je die eh, uitgemereld de mergelde kalfjes of die grote mannen. Weet je, wat die moeten we nogal wat wegvreten. Ja, en eh, als er niks meer is, en vooral eh, onder, die, onder de bomen, zeg maar, dat groeit bijna niets. Dus nou ja, die hebben dat gewoon niet gered. Dus we komen op een totaal. We tellen alles bij elkaar. Corop, wat we dood gevonden hebben, wat er gemeld is en wat er geschoten is, zo'n 1600 uh, tot 1650 uh, herten verminderd. Maar ja, wat wat Nog jullie veel al vroegen, nou, ja. erbij gekomen. Nou. Dat weet je zelf eigenlijk nooit. We gaan ervan uit dat er ongeveer ruim duizend kalfjes geboren waren in afgelopen juni. Dus, dus ja, dan zijn we in ieder geval een stuk, uh, We hebben een stukje ingelopen ja. he, van die 5000 hetten. Er uh, zijn er nog vele. Dat, ja, dat waren er 5000, dat was het vermoeden. Maar dat is gewoon een stuk naar beneden gebracht. Uh, dus, dus um, uh, even kijken, want nu moet de kalfje weer komen in juni. Dus, uh, en we hebben, we hebben grove getallen wel van, van de nieuwste tellingen. En dan zitten we zo tussen de 3000 en 3500 nu op dit moment. Maar dan komen de kalfjes straks weer bij. Ja. Dus we, zijn, we hebben wat ingelopen. Maar en, het is uh, nog niet op orde. Nee, maar het zou ook vijf jaar duren ongeveer. He? Want dat kan ook niet. Je moet, uh, en, en dit jaar was, was ze vooral op, op, op hinders geschoten, zeg maar. En uh, ja, volgend jaar misschien wat meer op, op, op, op de herten. Dat, het moet een evenwicht blijven tussen hinders en, en de mannelijke herten, zeg maar. Ja. Dus, uh, maar goed, ze zijn uh, ja, op de goede weg, hoe vervelend het nou. ook is. Uh, er is dus de... kennelijk geen voedsel meer in de duinen... Nee. dat die beesten allemaal het dorp in komen. Uh, dat, ja. Dat is eigenlijk al vanaf, euh, nou dat is, nou, hoe lang komen ze hier al? Ja, laatste tien al lang, jaar. Maar dat ze zo ver komen en, en dat ze zo, zo massaal, dat ja. is ja. wel heel apart. Nou, het zijn die damwetten, he? dat heb ik wel eens meer gezegd. Ze willen een eigen territorium, die mannen. Ze, willen, ze hebben expansiedrift. Dus ook al zouden genoeg zijn, kwamen brutale mannen even goed het dorp in. Want in de duinen heb je wel een paar uh, wilde viooltjes, maar hier heb je allemaal lekkere ja. viooltjes. Ja, de ja. ja. ja. hele tuin ja. vol en ja. De volgende ochtend is alles klaar. Als ze dat eenmaal geproefd hebben, dan komen ze terug, die slimmerikken. Reën doen dat bijvoorbeeld niet, hè. zijn veel schuwer. Maar damherten, ja, die zijn zo slim... en die lopen dan, nou ja, over de zeereep heen, over het strand. En dan, uh, ja, de Zuidboulevard, daar waren ze eerst altijd begonnen. Maar nu zitten ze inderdaad... Uh, en ze overnachten gewoon in een dorp. Nu, ja, hè. Met een breakfast. Ja, ja een beetje op rustige plekken daarbij... Ja, bij de, hoe heet het, de, bij de, de oude, de zwarte, het zwarte veld, zeg ja. maar. Dat grote gedeelte, daar, daar ja, daar komt dan gewoon een hele roedel s'avonds naartoe. En dat, ja. dat zit daar ontspannen te grazen. Ja, en, maar ook op de kouden. begraafplaats. De ja, dat is ook ja. wel triest. Hè? Ja, ja we die, die allemaal net weg. begraven zijn. En allemaal mooie kransen daar liggen. Ja. Die zijn de ja. volgende dag weg. Ja. ja, dat was inderdaad. Want bij ons vliegersmonument... Eh, er wordt tegenwoordig ook een kunstkrans... Te, maar neergelegd. Want ja. als ze bij uh, in de duinen... Uh, dat is een beetje op de groene route... van de Zandvoortslaan. Ja, dat doen we altijd nog de scholen... uit uit Noord. Die ligt er altijd nog een krans. Hè, in verband met het neerstorten van dat vliegtuig. 13 april was dat gebeurd. Maar die wordt zo, de laatste jaren werd die steeds opgevreten. Dus dat is al een beetje een kunstkrans geworden. Wat anders. Nou ja. is hij de volgende dag ook weg? Jaren. Dan blijft hij ook wat langer mooi. Ja. ja. Hey, je hebt ons het nieuwe struin uh, gegeven. Dat is het. Uh, het is alweer nummer 92. Dat is ja. toch wel, En uh, er wordt vier keer per jaar uitgegeven. Vier keer per jaar. Elk, elk seizoen hè? De, zo. Ja, Waanzinnig. Winter, voorjaar, herfst en. en uh, ja. En zomer hebben we ook nog natuurlijk. Ja. Uiteraard. En op de achterkant uh, staat weer de activiteitenkalender. Uh, dat kun je trouwens, mocht je dat uh, niet in je handen hebben, dat blaadje struinen. Je kunt dus naar www.waternet.nl slash awd. En dan vind je eigenlijk alles wat hierin staat ook op internet. Dus ja. ja, zeker. Even nog uh, een extra vermelding ja. voor de mensen. Maar uh, in april is er een, een hoop te doen. Ja, en, en er zijn ook nog een hoop, uh, ik heb net even gekeken in het bezoekerscentrum, er zijn nog een hoop uh, mogelijkheden, een hoop vrije plaatsen. Dus dat is ook wel, uh, nou ja, morgen begint het eigenlijk al ja. gelijk, hè, met een wandeling met een natuurgidsen om drie uur, nee, wat zeg ik, om 13 e e uur, dat is om uur. één uur, Ja, bij het bezoekerscentrum. En nou, die is altijd gratis, want dat doen um, IVN-gidsen, vrijwillige gidsen, dus die, die, die excursie is gratis. En dat is bij de Oranje Kom, hè? Ja. De volgende Zangstrijd ja precies bij jezelf de Oranje Kom zie ik dat er op woensdag 5 en woensdag 12 april de slootexpeditie is Dat is waterdiertjes zoeken nou vanaf zes jaar nou dat is het mooiste wat er is leuk. Ja, dat is zo leuk zeker, voor kinderen ja. dus uh, mocht je zin hebben om dat te gaan doen ook bij de Oranje Kom dat kost wel vijf euro want ja. dat is, uh... en welke waterdiertjes worden dan gezocht nou het, het, het, tegenwoordig je hebt heel veel larven in het water nu van de libellas hey, libellen dat denken mensen altijd ja, prachtig hè wat je ziet ze vliegen maar deel van hun leven leven ze in het water als larven en dus de, de, de, de, de wordt naar nou die met met schepnetjes en in in in zijn accubak wordt er een beetje water gedaan. Kikkerdril gaan ze vanzelf vinden en uh, padden snoeren. Hey, je hebt kikkerdril en padden snoeren. verschil? Nou, een, een snoer is echt twee aan twee liggen de, de, de eitjes van de pad. Ja, dat zijn lange snoeren en een dril. Nou, dat weten misschien heel hoop mensen nog wel van vroeger kikkerdrillen, ja. waar, waar die kleine kikkervisjes... Kle en die zijn er, die kunnen ze zien ook ja, die kunnen. Ja, die, die kunnen ze dus ontdekken. En er wordt allerlei dingetjes over verteld... door een van de boswachters. Uh, ook schaatsenrijders, he, dat zijn die boven op het water altijd... Uh, dat lijken net schaatsenrijders van die vliegjes... Bovenop het water. En uh, nou, zo heb je een heleboel van die. Uh, ja. Waterbeestjes. Die worden allemaal. Uh, ja. Eruit geschept. Maar ook weer teruggezet, natuurlijk. En dat gaat allemaal onder begeleiding van. Uh, ja. Een professioneel en een paar vrijwilligers. Maar moeten de deelnemers een netje meenemen, of niet? Wij hebben alles uh, oh, in huis. Okay. En uh, daarom kost het ook vijf euro. Ja. Ja. Dat is eigenlijk omdat er gewoon een goede voorziening is voor de kinderen. Ja, om alles en een, te kunnen. Een microscoop doen. ook. He. Dus we kunnen het ook nog bekijken. Van, ja. Weet je wel. Uh, met, uh, ja, heel erg vergroot wordt het. Dan weet je nooit wat je ziet. Het is prachtig. Ja, leuk. Ik zie ook uh, volgende week zondag uh, bij de Zilk. Dat is erg vroeg. Dat is dus voor vroege vogels inderdaad. Uh, een wandeling met natuurgidsen. Nou, dus dat zeven is 7 uur, ja, uur ochtends. Maar dat is natuurlijk wel prachtig. Want dan doen we ja, die vogels. En, precies. Ja. En bij de Zilk, dat is het leuke. Nou, dat is ver hier vandaan. Maar uh, het, is al, het is nog te doen. Hè, als je daar naartoe fietst of uh, met, met de auto's. Morgens zeven uur. Dan begint die zon net een beetje op te komen. Hè. Zo, uh, ik had vanmorgen ook vroege dienst. Heer, prachtig is het dan uh, stil in de duin, er is verder is nog niemand. Als jij zegt vroege dienst, dat betekent hoe laat ga je de duinen in? Nou, nu, nu, nu is het nog zeven uur. En straks, uh, over een paar weken, beginnen we om zes uur. Gaan we dan uh, beginnen. Nou, dan is het Nou, dan hangen vaak die vladden met mist zo over de duin heen. Zie je die koppen van die hetten er net bovenuit steken. Ja, dat is eigenlijk de mooiste momenten voor een boswachter in, in, de, in de duin. Hè? Want uh, ik, vind, ik ben gek op mensen, maar af en toe die stilte <lacht> lekker om je heen. <lacht> en, <lacht> en die merels natuurlijk, hè? Ja, <lacht> Pieter. Dus, dus, geen aanrader. voor Iedereen, kom om zeven uur naar de Duinen, ja. want dan ben je niet gelukkig. Nee, nee, ja, ja, laat iedereen maar komen. En zeker straks, ja, ik spring van het ene naar het andere, want binnenkort, dat heb ik van de week ook al een paar keer tegen gezinnen gezegd, vallen die, die geweiën weer af, hè, van die damherten. Ja, wanneer is dat? Want ik, ik, ik nou, wil zo graag een gewei. Ja, ja, ja oh ja, ja, goed, ja. nou. Ja. Gerard heeft een hele vrachtwagen gevonden. Hè. Ja, ja dan dan ik moet ik ik toch ik maar even met je praten zo meteen. <laughs> nee, maar... En die krijgen er heel vaak he, van, ja. van, van, van, van echte uh, mensen die heel veel zoeken. Die geef ik dan weer weg met de excursies. Die staan hier ook op geweien zoeken met de boswachter voor de, voor de kinderen. En, uh, maar... Ik denk hier in het dorp, als de mensen vroeg uit de veren gaan, hier in het dorp. En ze gaan die damhet een beetje observeren, waar liggen ze? Want ik weet een heleboel mensen aan de rand van het dorp bij de Franswaanstraat ja. en, en in de zuidduinen. Die gewijen vallen, die stoten worden ook afgestoten. En dat zijn de grootste en de mooiste hetten. Ja. En uh, dus ook die geweien zijn. Ook dat die groot. enorme grote ja, ja, dingen die worden wat, ook. Want wat, wat ik zie zo, regelmatig hondenbezitters met de geweien weer naar het naar, naar huis lopen. Want die, die gaan vroeg. Die hond uit laten, de moet je wat moet je ermee doen voordat je zeg maar uh, kapstok Ah Nee, ik begrijp wel wat je ermee <laughs> kunt doen als het allemaal klaar is. Maar ja. moet je nog iets doen voordat je hem zeg maar kunt gebruiken als kapstok? Want er zit natuurlijk uh, een bepaalde een, laag bovenop. Ja, er zit een, een, een, een klein luchtje zit eraan. hè? want het is er zelf net afgestoten. Je dus zegt het is, wel heel vriendelijk. Het stinkt ja. niet, het is een klein luchtje. Ja, ja, ja dat is jou. <laughs> nee. Wat uh, het, het, het, het, het is een los laat Daarom worden ze afgestoten als het ware. Die, die afwerpstangen of, of gewijen. En uh, er zit een klein beetje bloed aan. Dus dat, dat ruik je iets. Maar dat, ja, dat kan je even met een borsteltje schoonmaken. En voor de rest hoef je er niets aan te doen. Niet veel te doen. Nee, want nou. het is die donkere kleuren. Dat zijn eigenlijk gewoon de sappen van bomen. Hè. Want ze, ze worden begin, ja, ze als het gewij komt. komt om, ja. Als het gewij, die barst eraf is in het begin, zijn ze gewoon ook heel licht. Alleen zo gauw mogelijk uh, gaan die het Langs bomen en langs struiken. En dan komen die sappen erop. En dan krijgt hij deze bruine de kleur. Maar wanneer, wanneer gaan die eraf? die nou, Vanaf half april worden de grootste geweien. Als eerste afgestoten. En, en de kleinere zo De derde week van april. De eerste week van mei. Zo. Maar dan, dat is het moment. Van half april tot de eerste week van mei. Dan moet je zoeken. En aan de, aan de, of in het dorp zeg maar. Waar de herten veel liggen. Of maar Geert, uh, als jij volgende maand hier weer bent. Met jouw verhaal. Kan je dan voor iedereen een klein uh, gewetje meenemen? Ik niet een klein, Benemal. Ik ja. ga nooit voor klein, ik ga voor groot. Ja, ja. <laughs> hey, Maar ik, ik zie een enorme grote agenda. April, mei en ja. juni, die staat erin. Kun je één ding van deze drie maanden eruit halen en zeggen: van nou, dat is echt een absolute topper en aanrader. Dat moet je, daar moet je bij zijn. Ja, nou, ik, ik vind. Moeilijk, hè, om dat te kiezen. Nou, maar <laughs> of... weet je, die fietsexcursies. Ja, weet je, je mag er niet fietsen bij ons. Oh ja, en, dan mag je dus wel met de fiets. En dan mag je, ja. ja dat is waar. Wij, wij hebben zelf twintig huurfietsen, daar kunnen mensen gewoon gebruik van maken. Je mag ook op je eigen fiets uh, mag, je, mag je ook duinen in. En de, sommigen hebben zo'n fiets zo'n e-bike, dus dat is ook nog wel weer lekkerder met die uh, uh, met al die heuveltjes van ons. Dus dat mag gewoon. Onder begeleiding van een boswachter voorop en een vrijwilliger weer achterop. Dus voor de achterblijvers is er ook niks aan de hand. Uh, ze worden altijd, uh, komen ze weer veilig na twee uur aan in het bezoekerscentrum. En dat het mooie is, we laten echt de mooie plekken waar je anders nooit komt zien. Dus fietsexcursie, nou, dat is echt wel een aanrader. Even stoppen, want ik ben nu omhoog. We gaan even naar de muziek luisteren. We gaan luisteren. eerst de muziekje luisteren en okay, ja. we gaan zo weer terug. Oké. Okay. ja ja ja Te vinden. Het nee. ja, is een beetje too much. Dit was El Condor Passa van Simon en Carfoncon, natuurlijk. Oh, Oké, okay, mooi. Hè? Ja, Echt mooi. het even een tussenvraag. We hebben in de Zomerlandse krant een, een poster gehad. Ja. Elke we zitten kreeg een poster. Eh, meeuwen niet voeren. Nou. Het gebeurt nog steeds. Maar ze verwachten in. Wanneer is het? Mei, juli. Overlast als al die jonge meisjes worden geboren. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Die... Jazeker, want, want uh, eigenlijk komt het. Eigenlijk komt het door de forse Waar, waarom zitten al die meer nu in die in die dorpen en en en die steden maar goed laten we het over zandvoort hebben over het ja. dorp ja. Het, het is een leuk, ja, bijzonder verhaal. Het, de rembaan hè, in de Amsterdamse Waterleiding Duinen ja. waar vroeger dus uh, ja, paardenrennen door Willem van Oranje nog uh, met zijn cavalerie, die was daar gelegen, die deed daar een paardenrennen en daar dus een rembaan gemaakt nou, op een gegeven moment was dat verboden door de burgemeesters maar ze hadden wat uitgegraven, er is water komen te staan op die eilandjes in die rembaan gingen allemaal meeuwen broeden en uh, nou, jaar in jaar uit totdat op een gegeven moment Kwamen in het in duin. En die vossen ontdekten. Uh, dat hij kon zwemmen op een gegeven moment. He, als een, een vos jongen heeft. dan doet hij alles om die jongen te voeren. Dus die zwom van de, van de, vaste, van de vaste kant. naar die eilandjes waar die uh, ja, meerwe allemaal bloed. Echt natuurlijk. Ja, allemaal, van die maar eieren. allemaal eieren. Ja. Dus die vrat al die eieren op. Nou, die meeuwen kwam er jaar nog terug. Maar weer al die eieren weg. Dus het derde jaar dacht die meel. nou, bekijk het maar. We zoeken, he, uh, we, uh, we zoeken. veilige plekken op. We gaan de in. En dat was inderdaad. Toen gingen ze op die platte daken hier in het dorp allemaal. Dat is een beetje de oorzaak van uh, dat die meeuwen dus allemaal uit de duin verdwenen zijn. De laatste tijd zie ik in de infiltratiegebieden omdat het ook zo kaal gevreten is en opengetrapt door die herten, zie je af en toe wel weer wat meeuwen terugkomen. Ja, dan hebben ze weinig kans natuurlijk om te overleven. Want die vos, die is maar aan het muizen. Noem je dat? Hè? Dan is hij ja. aan het zoeken naar, naar voedsel. Dus die vreet toch die eieren weer op. Soms zie je ook zo'n vos lopen met heel veel zicht of zijn ei in zijn bek en dat brengt hij dan naar zijn forse bouw hè? Maar dat is dus een beetje een oorzaak. waarom de, die meel hier allemaal in het, in het dorp zitten. Ja, en dan krijg je inderdaad die, die overlasten. Want wie heeft het niet meegemaakt dat je hier bij de viesboel staat? Sta, of, of, of je wil net een patatje pakken in de hub. En, uh, ik heb het met een appelgebakje gehad hier bij de haven. Zat ik dan lekker. Uh, en uh, ik, ik zet hem op tafel. en dat kon, Ja, joh, het is ongelooflijk, hè? Dus ja, we moeten dat zelf niet doen, en Niet voeren, want dan uh, stimuleer het alleen maar. En, ja, en het is gewoon uh, ja, overlast qua... qua Qua poepen van die ja. meeuwen, natuurlijk. Maar ook dat geschreeuw van die kleintjes. En, ik ja. kan niet eens fatsoenlijk mijn auto. mijn dak eraf halen. Nee. in mijn cabrio. Omdat nee, ik, nee, ik nee. rij dat ik dan een flats op mijn ja, hoofd krijg. Maar dat, goed, daarom ja. heb ik ook een hoed op ja. altijd. Dus, <laughs> nee, wil ik inderdaad gewoon niet doen. Hè. En, uh, niet, nee. niet voeren. Dat is eigenlijk algemeen zo in de duin. In de duin mag je ook niks voeren. Hè. Dat, is, dat is natuur. Dat moet je natuurlijk zijn gang laten gaan. En uh, kijk, in je achter, eigen achtertuin. dat je bijvoorbeeld voor het kool. Een pimpelmeisje. Een bolletje ophangt. Ja, precies, dat doe je. Je helpt ze de winter door, dat ja. doe je zeker. En in het begin help je ze ook nog een beetje en hebben ze allemaal van die nestjes. Maar daar komen die meeuwen ook niet op af, op die zaadjes of zo die je dan uh, koopt. Maar voor de rest, die meeuwen, dat moet je gewoon uh, moet je niet stimuleren, nee. nee. Oké, okay. dat was even een tussendoortje. Wat voor evenementen hebben we verder nog? Ja, we hebben evenementen en we hebben, we hebben tips. Hè. Die staan ja. ook al wel in, in, in de struinen. Kom eens op met je tips. Ja, een heleboel tips. Nou, zelf heb ik altijd de tip van de, van de, van de boswachter. Lentekriebels heb ik het dit keer genoemd. En uh, ja, wat, wat, dat maak ik altijd mee. Dan, dan rij ik weer door het duin, hè. zoals vanmorgen ook. Nou, wat ik net al een beetje zei. En dan, dan voel je, dat hebben jullie misschien ook. Zo, dan voel je die lentekriebels gewoon. Hè. Want je ziet allerlei, ik zie allerlei plantjes zelf. Vroegelingetjes, speelings. Uh, Veenkruid, eh, tasjeskruid, allerlei plantjes komen weer op... Uh, je ziet, hoort allerlei vogeltjes weer. Ik, ik zag bijvoorbeeld weer, ik hoorde de Tiftjaf. Uh, nou, Tiftjaf is makkelijk. Tiftjaf, zegt dus hij. Uh... Ik moest steeds denken aan Toon Hermans, als ik dat hoor. Ja, oh ja. Ja, ja de Tiftjaf en de Vitus, Maar dat is echt waar. Dat zijn de duinvogels. Die, uh, die zijn weer terug. Nou ja, ik had het net al over de nachten gehaald, die binnenkort weer uh, gaat komen. Maar ook allerlei mooie vogeltjes, zoals puttertjes. Dus, en ze zijn mooi. Kijk maar eens nu. In de, in, de, in de balstijd het zijn, zijn ze gewoon het allermooiste qua kleuren. Al die mannen die zien er schitterend uit. Ook gewoon de vink bijvoorbeeld hè, met, met zijn vinkenslag op het einde. Hè. Dat is niet zo knap. Ken je al die vogels afzonderlijk? Hè, dat je zegt van dat is dat en dat is dat en dat is dat. Ja. raakt je nou, nooit in verwarring? Uh, nou, als nee, je wel eens als, wat opzoeken? Als ik, ja, ja, dat wel hoor. Okay. Kijk, ik, ben, ik zeg altijd, ik ben geen specialist in iets. Ik ben een generalist. Ik weet van alles. Een beetje. Nou, uh, uh, uh, ja. Helemaal Helemaal voldoende meer als de leek die altijd met me meegaat op excursie. Ja. Maar zit er een echte vogelaar? Of zit er eentje van die echte bomen specialisten, plantjes? Nou, daar maak ik altijd gewoon zelf gebruik van. Ik, le ik leer weer uh, van, van, van diegene, leer ik weer wat van, weet je wel. Ja. Dus ik ben een generalist, zeg ik altijd. En, uh, nou, dat is meestal voldoende. En uit uh, de combinatie van waar hij zit, uh, wat ik zie en wat ik hoor... dat ja. Het is een soort, uh, dat is ecologie ook, hè. Ja. Het, je, je weet bijvoorbeeld dat een uh, winterkoninkje, die zit al wat laag op de grond. Dus als ik iets hoog in de boom uh, zit en hier uh, hoor en iemand roept... Ah, dat is een winterkoninkje, ja, dat weet ik, dat, dat kan niet. Kijk, een, een roodborstje, dat is zo'n kakelkip, die gaat maar door. Die zit wel wat hoger. Dus, uh, wat is het met die roodbosjes in de hand? Als ik in mijn tuin bezig ben, zit zo'n roodborstje op nog geen meter afstand van me? Ja, ja, maar dat is binnenkort gebeurd. Ja, want die gaan, die gaan weer terug naar het koude noorden. Dat oh. zijn, je hebt twee soorten roodbosjes. Dat zijn de standvogels, die hier het hele jaar zitten, en, en de overwinteraars, zeg maar. Die komen uit het koude noorden, daar is het dan in de winter te koud. Die komen hier overwinteren, en dan zo gauw het zo maart, april is, vliegen ze weer terug. En dan gaan ze daar broeden. Maar zijn ze handtam dat ze zo dichtbij ja, nou zitten? Ze, ze hebben geen vrees voor mensen, want dat, nee, dat nee. is daar niet. Ja. Daar leven ze echt in de natuur. En hier zijn onze Roodbosjes, die denk, die ja. hebben wel gemerkt. Nou, je, je moet toch uitkijken voor, voor mensen. Of voor dieren. voor katten. Want ik zie net een kat voorbij, nee, dus vliegen. De kat voorbij <laughs> ja, vliegen. Ja precies. Ja. Want katten zijn vanzelf zelf rovers. He, in, de, in, de, in de tuinen bij ja. ons is dus allemaal. Die pakken heel wat merels. Of, uh, maar die pakken dan toch een vogeltje. Wat niet snel genoeg is. Of wat zeg maar uit het nest valt. Of ja. dat ja. soort uh, want, Ja want een merel. Die, die doet wel twee tot drie keer ligt die wel eieren. He. Want uh, dat is gewoon. Er worden zoveel jonge merels gepakt. Want die zijn zo handig, die kruipen uit het nest, die vallen op de grond. Ja, die vallen te prooi van of een roofvogel, of, uh, of een kat of zo, in het dorp dan. En kraaien? En, ja, kraaien in, in het duin. Ja. Die pakken ook heel wat in het duin. Maar koutjes, denk ik, hè? Want kraaien. Die grote zwarte Ja, maar koutjes ja, ja, nou, ja, koud. zitten meer aan de rand van het duin. Ja. Ja, de van het duin. Ja. En die zitten hier dan, die zie je, en wat grote ja, zwermen vliegen. Die, die, die ja. Koutjes zijn een beetje verdreven uit de duin, hè? Want die roofvogels, die, die, die, die zijn gek. Buizerd, havik, ja. uh, sperwer. Die zijn gek op koutjes. En, uh, en de kraai pakken ze niet zomaar. Dus die zit een beetje aan de rand van het duin. Je ziet een hele verandering. Hè? En en uh, die kraaien zitten gewoon altijd altijd bij een buisert. Er zijn altijd twee kraaien. Er zitten zo'n buisert altijd te pesten. Maar die, zo'n buisert, ja, die pakt alles wat tevreden is in de in de buurt van zo'n nest, van zo'n kraai. Ook. Die proberen ze dan weer af te pakken. Ja, en die proberen ja. ze dan weer weg te. Ja, ja, dat was gisteren wel mooi. Toen was ik uh, op, het, op het strand. Toen zag ik uh, uh, eider-eenden uh, in, in het water. En die meeuwen, zo gauw de eider eend, Dat is een prachtige eend ook. Zo gauw die eider-eend wat ge van de bodem gepakt hebt... komt die meeuw aan, die laat hem schrikken en die vreet. En die pakt dat gauw op, weet je wel. Het is, ja. Ja, het is, het is van dat gewoon uh, vechten om je voedsel natuurlijk. Ja, ik zit gewoon te genieten van hem. Hè? Ja, heerlijk is het. <laughs> maar ik zit me net te bedenken van... je bent een boswachter. Eh, eigenlijk gaat, gaat jouw werk door want ja als je vrij bent dan ben je eigenlijk natuurlijk ik weet niet wat je wat je hobby's zijn of wat je doet in je vrije tijd maar nou, waarschijnlijk is het altijd iets met de natuur door ja. te maken ja. nou ik, ik ben net gelukkig als een heleboel zandvoort heel blij dat ik hier woon in zandvoort ja. in, want hier heb je eigenlijk alles in. alles ik, ik ben gek ook op reuring hoor lekker het dorp en, uh, maar het strand is zelf geweldig. Ik ben gek op allerlei soorten schelpjes. Ja, dat heb je, heb je ook met excursies ja. nodig. Dus alles wat je op het strand vindt. ep en vloed. Uh, kijken op het water. Dan zie je af en toe een zeehondje. Maar de zeereep is ook enorm interessant. En dan heb je hier de Zuidduinen. En uh, kennen we duinen hier om ons heen. Dus dat, dat is ook wel een stukje van mijn vrije tijd. Waar ik dan inderdaad doorheen ren. Zoals vorige dan week. Dan hoef je het even niet te delen. Maar dan is het even voor jezelf. Ja. Ja. Zo, en dan je zo ik hoef niet op tijd te letten of helemaal Richtig. niks ik kan nog wel eens een beetje lummelen dan. Weet je wel, dan zie je, zie je allemaal uh, leuke, mooie dingen. Maar, uh, en als ik dan hard loop, heb ik dat ook hoor. Ik loop nooit zo heel hard. Maar je ziet wel een heleboel, weet je wel. En dan ga je over het strand en... Uh, nou, geweldig vind ik dat. Dus dat doe ik wel in, in mijn vrije, vrije tijd. vrije tijd, ja, uh, ja. ja, ja. Nou, ik ben blij dat Geer nog steeds onder ons is. Want eh, af en toe geef je ook lezingen voor de ouderen van Zandvoort. Ja. ja. In het jeugdhuis. En ik hoor alleen maar enthousiast opmerking van die mensen. Die van, oh, ik ben niet meer zo goed te been. Maar wat ik nu allemaal hoor. Het is weer nieuw. En, eh. Ja, nou het is ook mooi te doen. Die lezingen. Die PowerPoint presentaties. Ja. Met prachtige foto's. Dan krijg, moet ik altijd mijn fotografen bedanken. Want zelf, ja, dat kan, je kan niet alles. Als boswachter mag je niet al die foto's maken. Maar... Eh, Oh ja, precies. Ik zie hier nou een foto voor me verschijnen... van allerlei schelpen en... Uh, uh, Irene heeft haar laptop even uh, geopend. Ja, ja, ja. Oh, helder. Ik, ik maak ja. ochtends altijd foto's op het strand... omdat ik, er is altijd iets te zien. En ook al is het grijs, dan is er op het strand ja. zelf wel wat te vinden. Zeesterren, uh, schelpen... Uh, nou ja, het, ja, er is altijd wat te zien, inderdaad. Ja. Maar goed. En Lieve mensen, we gaan een beetje naar het ja. einde toe. Wij, uh, uh, uh. Ja, ik ben wederom buitengewoon blij dat je er was. Kom, snel weer terug, Want jouw enthousiasme over de natuur en wat ons allemaal bindt hier om ons heen in Zonvoort is heel bijzonder. Oh, nou, ik, ik, ik ga het weer aan Gerries vragen of ja, ik ja, mag komen. Ja, je mag <laughs> zeker. Ik ga nog één keer het uh, internetadres noemen. Dat is www.waternet.nl awd. Daar staat alles op ja. over, de, over de excursies, over de agenda's. En wat je maar weten wil over die natuur, dat ja, vind je alles duidelijk. Alles zetten actueel. heel ja. actueel. Alles. Ja, prima. Goed. En bedankt voor al je informatie hier. voor je komst graag en uh, graag tot de volgende keer. Het was een genoegen. Oké. Okay. Yes. geluisterd naar. Bluf. Bluf. Ja. Klaar Bluff, voor. Nou, uh, Paul is er klaar voor. Nelleke ook Goedemorgen. trouwens. Goedemorgen, Goedemorgen Nelleke. Van Koningsveld en Paul Olieslagers. Fijn dat jullie er zijn. Ze zijn uh, van de toneelvereniging. Ja, Hildering natuurlijk. Hildering. Wim Hildering. Toneelvereniging Wim Hildering. En uh, ja, het, het, het naaikamertje, dat klinkt ook wel heel zandvoorts, denk ik, of is het? Dek, de dek ja, weet ik niet. Staat er een naaimachine? Alles staat er. Ja ja Dat staat toch alles is... Er. Nee, eventjes dit is voor de senior, ja. hè, de oudere. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, het is niet jeugdtoneel. Dat hebben we wel gehad. Dat was een groot succes. Dat was een heel groot succes. Ja, Des hè? Dat is wel je toekomst, hè, weer. Ja, ja, ja, ja, absoluut, absoluut, absoluut. Ja, er zitten er een aantal tussen die... Uh... Je hoort de stem van Paul Olerslaar als je niet... Oh, toch wel. Dat, Dat het was gereed. niet Nelke Nee, het was ja. Nelke Een beetje zwaardere stem, zochtens, maar niet zo zwaar. <laughs> ik heb genoeg gehoord, Paul. Okay, ik ga, ik ga je naar, je naar, naar de nieuwe regisseur Nelke van Koningsdal uh, Nieuw je hebt in het verleden ook regie gedaan voor Hildering. Ja, dat is al een tijdje geleden. De jeugd. De jeugd, ja. ja. Zo'n 15 jaar geleden. En het is wel leuk, want voorzitter Heinz Schrama... die uh, zat toen in mijn uh, groepje, ja. samen met uh, Wendy. En Lana Lemmens en uh, dergelijke. Uh, ja, allemaal van dat soort... Uh, ja. Mensen die nu op andere functies in het dorp zitten, dat dus vind ik wel heel erg leuk. En uh, ze zochten een regisseur. Ik dacht, ja, ik heb het heel erg druk, maar dat vind ik toch wel heel erg leuk. Dat je iedereen ziet opschuiven. En maar ik dacht, dat doe ik graag. Precies. Het is ook mijn beroep? Ja, ja. precies. Ik heb gisteren mijn uh, kunstdrama-examen gehad van uh, klas 6 uh, College Hagenveld. Geslaagd. Allemaal? Allemaal geslaagd. Hele goede klas was yeah. dit ook. Ja, allemaal, echt... dramateurs. All allemaal dramateurs. Allemaal dramateurs. Uh, <laughs> allemaal spelers. Dat nee, ja, nou, was leuk. echt heel erg leuk. Nee, het is mijn beroep, inderdaad. Want ik heb een toneelschool gedaan en ben daarna heel veel les gaan geven en gaan regisseren. Want daar ligt mijn hart toch meer achter de schermen. En het, mijn kost handen, wel, het kost wel tijd. Hè? Het kost heel veel tijd. En ja. dat uh, zagen gisteren mijn leerlingen ook. Want die dachten we gaan samen toneelstuk doen. En het viel ze toch wel tegen hoe lang je daar dan aan moet werken. Ja, de want voorbereiding. Uh, helemaal dat vergeten mensen. Er ja. is enorm veel voorbereiding. En dat geldt natuurlijk ook voor het toneelstuk waar jullie uh, mee bezig zijn. Uh, en uh, ja, het zal nu wel zo goed als klaar zijn. Want volgende week is de uitvoering. Volgend weekend. Vrijdag en zaterdag. Ja. Vrijdag en zaterdag. En in tegenstelling tot andere uitvoeringen beginnen we nu om 8 uur. In plaats van kwart over acht. Dus, dus mensen moeten echt lang. gewoon op dus tijd binnen zijn. Het is een vrij, uh, vrij pittige lange voorstelling, ja. Kon je niet, niet snijden? We hebben al een... Uh, nou, dan kijk ik We ja. hebben al een half besneden, denk ik, Ja, toch wel, beetje. Ja, ik heb samen met Mark Verstegen... Tailleur gepoegd aan. En het is uit 1890. En het is... Uh, samen met Mark Verstegen hebben ze in een weekend... ...heeft Nelle het hele stuk opnieuw naar de moderne Nederlandse taal ge, uh, gemaakt. En Mark heeft het script uitgetypt in een weekendtijd En het mag best wel eens eventjes uh, gezegd worden... want het is een, echt een helft job geweest. Dat was echt een helft job, maar ja. als je nou eenmaal begonnen bent... dan maak je nou maakt het af ook voor maandag. Dus uh, we hadden bij allebei stijf een nek van achter de computer zitten... maar we hebben het uh, ja, ik, ik, ken, ik ken de spelersvergildering een beetje. Ja. Heb je het onder controle met deze mensen? Op de een of andere manier gaat me dat heel natuurlijk af. Ik weet niet hoe het komt, maar... Uh, nee, maar mijn handen er ook, zelfs Oh, mijn handen jeukten toen ik zag wie er mee gingen doen. En toen dacht ik, ja, dat ga ik toch wel doen. Want ik heb ze natuurlijk regelmatig zien spelen. Maar uh, ja, ik vind het echt goede spelers. Ik denk, uh, als in andere tijden de geleefd Dat er een paar gewoon lekker naar de toneelschool waren gegaan en zo. Dus ik ook denk aan Lucie Peet en zo. En, en Paul. Paul speelt een waanzinnige hoofdrol. Dat je moet je het echt uh, komen zien. Want het kost... Oh, daar wordt hij maar... hard geslagen We komen hier. Uh, zo, hij moet zo ontzettend veel uh, doen. Hij is constant op toneel. En uh, het gaat in een razend tempo. En weer als travestiet. Nee, nee, nee, geloof oh. niet. Nee nee, nee, nee, nee. Nee, zeg, alsjeblieft. Ik blijf me niet in jurkheid. Ik ben ook met jurken dan... bezig. Oh. Dat wel weer. Ja, ik ben wel bezig dat met jurken. een ander hoofdstuk. Ja. Maar <laughs> nou. je, je, je, je kan het onder controle houden met deze mensen. Ja, het gaat hartstikke goed. Uh, en uh, kijk, zij kunnen gewoon heel veel. En als ik daar met een professioneel oog naar kijk, dan hoef ik maar een paar dingetjes te veranderen. En dat merken zij ook. Zij merken ook van, hé, hey, dan dan Kennen ze allemaal hun rol? Ze kennen allemaal een rol, want het moet ook. Want er zit zoveel tekst in en het gaat zo razendsnel. snel. De, de souffleurs die hoef je, heb je niet nodig? Ja, die hebben we wel nodig hoor. Nee, ja, nou. ik ben helemaal blij met Sylvia. Ik ben het niet gewend om met souffleurs te werken... Maar ik moet zeggen dat dat heerlijk is. Vooral voor mij eigenlijk. Als we dan zo aan het repeteren zijn. Hoef ik niet de hele tijd mee te lezen. Zo. Ga je op... achter de decor staan of zit je in de zaal? Ook oh, zit in de zaal. Ik ga genieten. Ik heb ja. iets van het is klaar en flat. <laughs> ja, ik geloof er helemaal in. <laughs> maar trouwens die jurk. Dat was niet helemaal waar dat het een ander hoofdstuk is. Want daar moeten we wel iets over zeggen. Hè? Ja, nou ja. Er is, er is, nou, we moeten niet te veel. te veel natuurlijk. Klop, he. Maar het is een, ja, het is en, een kostuumstuk. We hebben, we hebben prachtige kleding gehuurd in Haarlem. En in Leiden hebben we kleding gehuurd. Het, het speelt zich af in 1890. Het is een beetje de Charles Dickens tijd. Dus prachtig jurk. De hele Met die van en die grote hoeden. Hoeden en opgeknoopte bustiers. Ja, heel mooi, heel mooi. Het ziet er prachtig uit. En het is gewoon een klucht. Een boulevardcomedie. Maar in die tijd was het een zedenschets. En werden mensen een spiegel gehouden. Ja, jullie doen allemaal alsof het allemaal oké is. Maar intussen gaat iedereen vreemd. Hartstikke vreemd. in een ander bed. En dat zijn wij nog wel meer gewend. Dus voor ons is het gewoon echt heel erg lachen. Ja, heel normaal. Ja. Dus het is zo normaal, maar dat is heel herkenbaar. Misschien wel gewoon leuk. Ja, is <hij> ja. ja, dus, dus leuk. Wie, wie speelt er allemaal mee? Ah, die voorbereiding had ik gemaakt. Ja, heel ah. ja, ja, goed. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Voornaam, dus. ja nou, ik wist de achternamen. De voornamen wel, maar de achternamen niet allemaal. Nou, Caroline Bluis. Caroline Bluis speelt een prachtige prachtig rol. Die speelt mevrouw Bavarois. En wat speelt ze dan? Ze speelt een dame die een jurk heeft laten maken in het naaiatelier, en de mouwen trekken. En ik ben daar toevallig als arts in het naaiatelier ja. En doe alsof ik uh, de kleermaker ben. En dan gaat het helemaal fout natuurlijk. Natuurlijk. Het gaat echt helemaal fout. Hij ja, was daar om zijn metresse toe. Om een maîtresse te ontmoeten. En, en dan, dan komen we op, op een met Ja, nou, ik probeer het. Maar ik kan het niet. Ik durf het niet. Eigenlijk gaat het niet. En Wendy Jacobs is mijn maîtresse. Oké. Okay. En dan hebben we Kevin Marcus. Die komt uit de jeugd. Die speelt uh, mijn butler. Uh, jan hilco Dietz, nieuwe speler. Die speelt uh, de officier. En dat is de man van mijn maîtresse. En dan hebben we Dana Neervoort. Die speelt een oude vlam van mij een oude prostituee, maar die is eigenlijk... heel goed terechtgekomen, want die heeft een generaal getrouwd. Dus die heeft het heel slim gedaan. Die is eruit gestapt. Dan hebben we Lisa Boogaard, ook uit de jeugd. Uh, die speelt Mijn Echtgenote. De echtgenote die eigenlijk belazerd wordt door mij... en dat echt niet pikt. En met haar moeder, dat is Lucie Peet... mij wil mevrouw, even zo de gegaan, bonneterie. mevrouw de Bonnetterie. Mevrouw <laughs> de Bonnetterie. Zou even gaan duidelijk maken hoe het uh, hoort als echtgenoot. En dan hebben we uh, Martien van Dam. En dat is een Loesje uh, huisjesmelker. En hebben ze allemaal gehad. Ja. Dus ik hoor twee nieuwe namen. Nou, Eén dus uh, nieuwe namen en twee uit de jeugd. Ja, twee uit de jeugd. Uh, dat is uh, uh, Lisa. Ja. Die heeft altijd in de jeugd gespeeld. En Kevin Marcus. En Jan hilco Diets. Dat is een, een hele nieuwe mannenspeler. Van 334. Godzijdank weer een jonge vent erbij. Want daar zijn we nog steeds naar op zoek. Naar kerels ja, tussen deze de 30. Ja, zeg, ja. He, tussen de, de 30 en de 50, 50 We komen in ieder geval zal. kijken naar het toneelstuk. Ja, om te absoluut. zien hoe het gaat en hoe leuk het is. Ja, het is echt Echt en super. Dan kun je je wellicht aanmelden als ja. nieuw lid. Ja, daarom. Dus nou, volgend jaar bestaan we 70 jaar hè? Dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. En ja, wat zeggen... ga je dan doen? En we hebben nog geen flauw idee. We hebben wel al een jubileumcommissie, zijn nu één keer bij elkaar geweest. Maar het wordt wel een hele grote productie, want iedereen wil natuurlijk graag spelen in combinatie met de jeugd. Dus dat zal ook wel een dubbel regisseurschap gaan worden die alle twee apart en ja, als een deel van de jeugd gaan nemen. dan zie je bijneem, dus is het 40, 50%. 50. Ja, ja, ja, ja, we hebben 18 jeugdleden en we hebben nu zo'n zo'n zo'n Zo'n 16, 16, 17 volwassen spelers. Dus ja, dan ga je al naar de 40 toe. En over de 400 donateurs... Keurig. Goede club hoor. Keurig. mogen we trots op zijn. Je bent zo Pieter? enthousiast, Paul. Ja. Dat verveelt nooit, hè? Nee, verveelt nooit. Nee, nee, nee, nee. Het past ook, het hoort ook bij jou. Ja, dat zeggen ze. Dus ja. laten we het daar maar op houden. Ja, nou, prima. Dus maar maar ik als, wel even als, even... als je denkt aan open lucht, denk je dan weer aan open luchtvoorstellingen? Oh, dat, zou, dat, zou, dat zou zomaar kunnen. Maar weet je, Pieter, we willen het eigenlijk in december doen. En nee, dat is te koud buiten. Dat is te koud nee, buiten. <laughs> en, en we willen het in Zandvoort blijven houden. Want er zijn ook stemmen opgegaan van wijk eens een keertje uit naar een grotere zaal, naar, naar Haarlem toe. Maar we willen het echt in Zandvoort houden. En zeker de nazit is natuurlijk altijd berengezellig. Een feestje. En het is altijd leuk. En Theo zorgt altijd voor de, voor de snacks. En het is altijd gezellig. Dus ja, laten we het maar doen. En dan doen we met drie of vier avonden. Ja. Net zoals uh, vijf jaar geleden met uh, Oliver Twist. Maar ik mag ook, wil ik ook even een compliment aan Nelleke geven. Want uh, het was voor ons allemaal nieuw deze regisseur. Maar ze is als een hele goede voetbaltrainer. Want je kunt wel een elftal met hele goede spelers opstellen. Ja. Dat zonder, hebben we gezien vorige week. Zonder de week. coach. Als er geen goede coach bij zit, dan worden het Puimbak. Als deze groep niet zo'n goede regisseur had gehad... Ik, dan opbouw, het dit valt niet onder, dit valt onder slijmen. weet dat ik, je, maar ik doe het, het keer, ik doe het graag. Zodat je de volgende keer weer een rol krijgt van Jongen, jongen, jongen. Nee, echt waar. Echt, nou, echt super. Echt super. Absoluut. Dank je wel, oh, ja, Paul. Ja, daarom. <laughs> Ongelooflijk. Nou, maar dat klopt ook wel, hoor. Want ik uh, vind het wel leuk dat je dat uh, vergelijkt maakt met uh, voetbalspelers. Want dat is ook echt zo. Je, ziet ja, je, bent, je moet een teamspeler zijn, want anders red je het niet. Ja, en je moet zien wie welke rol letterlijk speelt. En, uh, en kunnen overgeven en kunnen afgeven. Ja. Het is inderdaad. het moet je, je passie zijn. En dat hebben deze mensen allemaal. En, en dat is zo fijn. Want ik zei ook van, luister, ik ben wel een beetje... Uh, nou ja, fanatiek. Maar dat is gewoon mijn passie. En uh, als je alleen maar gezelligheid wil en een glaasje drinken... Uh, ga dan alsjeblieft op een visclub of zoiets. Maar zij, zij willen dat ook allemaal. En dat maakt het zo fijn. Ik heb geen enkele gedacht van oh ik ga erheen of ik heb geen zin. Of... Het heeft me echt heel veel energie gebracht. En dat nee. lijkt ook een beetje onder het blaadje slijmen, maar het is echt zo. Ja. En dat had ik ook al met de jeugd. Daar zaten ook een paar hele goede mensen nou, in. Als het, als het, als het, als het, in. het uh, energie zou uh, weghalen bij je dan zou je het ook niet kunnen volhouden denk ik. Want je hebt natuurlijk gewoon een baan. Ja. Waar je gewoon uh, fulltime mee bezig bent. Ja. En dan dit erbij. Wat ook eigenlijk al een baan is. Uh, bijna fulltime. Dan, dan mm -hmm. kan dat ook niet. natuurlijk Maar ja, ik heb voor mijn hobby wel mijn beroep maakt, alhoewel het met leerlingen inderdaad, dat heb je van de ene kant heel veel energie geven, maar je krijgt er ook wat voor terug. Ja. He, dat houdt wel elkaar een beetje in balans. Maar hier nou, was het echt van, ik oh, kwam echt gewoon we. uh, leuk weer op mijn fiets terug om elf uur. Ja, dat is echt heel fijn. Eén oproep. Ja. De man op de laatste rij moet het goed kunnen verstaan. Dus ja. ja, ja, ja. Duidelijk praten, Paul. Goed articuleren. Ja. Nou, dan, ik zeg altijd over de rivier, alsof je over de rivier moet. Ja. Dus nou ja, ik hoop dat het het, uh, hoe zit het met de kaartverkoop? Want dat wil ik even uh, van je goed, weten. Goed, er uh, is al uh, flink ingeschreven... door uh, de donateurs. Dat heb ik vergeten, dus dat ga ik alsnog... Yeah, even doen. Nou ja, dan je moet je even goed. kijken of dat lukt nog. En uh, De kaarten zijn nu te koop bij, uh, bij de Bruna uiteraard. Onze uh, vaste verkoopadres... Uh, 7,50 euro voor een kaartje. En uh, haast u, haast u... want het gaat verschrikkelijk snel. Het gaat echt heel snel. Ik uh, ga er vanuit uh, twee uitverkochte avonden. Dus dan praat je toch over twee keer... 190 man, dames. Kijk mensen. Op. Nee toch? Nee, dus nog. Een een Goede club, nee, toch? Nee, is Zo club. Club. Nee, is dat. Ik stel dat. bij deze twee uh, kaartclubs. Nee, ja, heel gezellig dat je komt. Ja, Ga je in ieder geval één als donateur en dan één uh, uh, gewoon kaart. Ja, dus, uh, ik ben trots op de club. Ja, ik ben ja, ook. Trots op. Ik ook heel erg trots. En ik ben trots op de regisseurs die jullie hebben. Ik ook. Oh, zo is dat. De is spelers hebben dat nodig. Nou ja, dat is, dat is, dat is da, da, ja, goed. Als je ziet wat ze ervan gemaakt heeft, Nelleke. Dat is echt uh, chapeau hoor. En af en toe was het wel eens een klein beetje vervelend. Maar dan bleef ze maar zeuren. En uiteindelijk heeft ze altijd wel gelijk gehad. En als je dat, als je dat kunt zien. Ja, als Paul als, dacht, ik ga heel even achterover nu Leunen, want dat mag niet. Dan, dan zei ik Paul. Had dat... En dan gaat hij, wilde bijna mijn dek omdraaien <laughs> Kreeg je nog een kans om een beetje uh, nee, van je tekst af te wijzen? Nee, nee, nee. Ik moet schoon spelen, heet dat. Ik mag er niks. Ik mag geen utjes, geen aatjes, geen niks. Dat zou niks voor mij zijn. Nee, heel goed Pieter, dat heb je goed gezien. Ik zou het meteen verliezen. Maar goed, als het goed loopt en als het, als het goed in elkaar steekt... dan is het eigenlijk ook niet noodzakelijk. Het is leuk dat je een beetje kan rommelen. Bij sommige dingen kan het wel, maar bij dit kan het niet. Als het eigenlijk zeg maar een puzzel is die in elkaar valt... kan je niet opeens tussendoor woordjes gaan schrijven. Nee, maar ik was heel slecht. Ik wist waar ik moest beginnen en waar ik moest eindigen. En daartussendoor, dat was helemaal afhankelijk hoe mijn gemoed was op dat moment. Ja. Dan ben je meer een improvisatieacteur. Die zijn ook geweldig. Maar dan is dit, dit stuk gewoon en niet geschikt voor jou. Dit stuk er niet voor, Pieter Leijler. Het stuk wel. Dat leent ja. ik heel goed voor. <lacht> <lacht> Juffrouw Tripma. <lacht> oh, oh, oh, we hebben al wat voorbij zien komen inderdaad. voor uh, <lacht> oh, nee. we sommige dingen maar terughalen. Hè? Ja, zo is dat zo Nogmaals, dat. de kaartverkoop die, is ja. gestart. Ga naar de Bruna. Daar kun je kaarten krijgen. Ja. Ja. Volgende week. Vrijdag. Vrijdag. Vrijdag zaterdag, zaterdag. En zaterdag. 8 uur aanvang. Dus je moet er al zeker om half acht zijn. Half acht gaat de Want zaal de open. Het is gezellig. Maar ja. de voorzitter is ook altijd ook heel gezellig. Gezellig, Klopt. Iedereen moet elkaar Klopt. natuurlijk even zien. En, uh, en volg ons op Facebook. Hè. We hebben een hartstikke leuke Facebookpagina. Oh, is dat zo? Dan ja, echt heel leuk. Kijken. Ja, heel ja, goed. Veel en dan uh, alle wetenswaardigheden, ja. fotootjes van repetities. Ja, uh, allemaal leuk. Wij gaan naar het nieuws toe. Ja. Ik ben het